3 uur. Dit is Radio 1. Met pas van Werven en Suzanne Bosman. Limburgers moeten solidair zijn met de Groningers. Dat vindt schrijver Wiel Kusters. Over zijn hoe en waarom? Vertelt hij zo meteen zelf. Vanavond Ajax Feyenoord. En wij kijken in het hoofd van de man die vanavond zeker gaat scoren. Katja Pelle. Nu eerst naar het Nationaal met Jeroen Chapkema.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 De krantenbezorger die vanochtend in Groningen is neergeschoten... is vermoedelijk het slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele circuit. De politie denkt dat de man betrokken is bij de handel in Hennep. Dat uh, baseren wij op de gesprekken uh, met onder andere slachtoffer en uh, getuigen... en andere betrokkenen, maar dat baseren we ook op uh, ja, informatie die hij ons heeft bereikt. Nou, wat zijn rol daarin precies is, uh, dat wordt nog nader onderzocht. Maar dat dit een gerichte actie is, uh, ja, dat is uh, wat ons wel duidelijk. De man van 35 werd vanochtend in zijn been geschoten. Hij is niet in levensgevaar. De man zegt dat de schutter hem wilde doodschieten. De politie heeft het motief voor de schietpartij naar buiten gebracht. om aan andere kant de bezorgers duidelijk te maken dat ze niet zomaar neergeschoten kunnen worden.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 Verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kraks. Er staat vier vanuit Europort op de A15 naar Rotterdam. zes kilometer na een ongeluk tussen Rozenburg en Hoogvliet. En na het ongeluk zijn bij Hoogvliet nu twee rijstroken dicht. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.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 Radio 1 vandaag, met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Limburgers begrijpen als geen ander wat er nu speelt in de koppen van Groningers. En daarom roepen Limburgers op tot solidariteit. Voetballer Graciano Pelle vertelt in een openhartig boek met wie hij voor het eerst zoende. En of hij een billen- of een borsteman is. Over zijn haar natuurlijk. Oh ja, en ook over voetbal. Oh ja. ja de... Nou, natuurlijk om tien voor half vier, autonieuws met Carlo Brandsen. Welkom opnieuw bij Radio 1 vandaag. Vanuit Limburg wordt met mededogen gekeken naar de situatie in Groningen. Ooit was Limburg door de steenkoolproductie van levensbelang voor ons land... zonder dat de provincie dat iets opleverde in sociaal of economisch opzicht. En dat doet een beetje denken aan de Groningers... die nauwelijks profiteren van een belangrijke gasvoorraad. Tenminste, dat zegt de Limburgse schrijver en dichter Wil Kusters... tevens uh, Emeritus Hoogleraar Letterkunde. En daarom roept Kusters op tot solidariteit met de Groningers. Meneer Kusters, bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Ook bij ons is Alt Knotter directeur voor het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Meneer Knotter, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, beide heren. Allereerst meneer Knotter, in hoeverre gaat die vergelijking op... wat u betreft tussen Limburg en Groningen? Nou, vaststaat wel dat beide provincies Nederland van uh, energie en warmte hebben voorzien... in de afgelopen halve eeuw, mm -hmm. nog langer. En um, ja, in zoverre is er een overeenkomst. Er is misschien ook een overeenkomst in de zin dat beide... Uh, nogal marginaal zijn in de Nederlandse economie. Dat de, de, je ziet het aan de bevolkingskrimp... die aan de, aan de zijkant, aan de randen van, de, van Nederland plaatsvindt... in Oost-Groningen en Oostelijk-Zuid-Limburg. Je ziet dus dat er een soort ja, onderontwikkeling is... relatieve onderontwikkeling ten opzichte van de Randstad. Hm. En... Um, ja, wat dat met elkaar te maken heeft... Dat met die energiewinning te maken heeft... dat weet je niet precies, maar er is in ieder geval... Er is een, zover, een parallel, een ja, parallel. juist. Ja. Dat, dat Gronings gas... was dat niet ooit gewoon een concurrent... voor de Limburgse steenkolen, ja toch? Zeker. De kolen moesten... verdwenen, de kolenwinning moest sluiten... mede omdat er gas... veel goedkoper kon worden gewonnen dan kolen... als energiebron, exact. net exact. zoals olie. Dus in die zin is er een... Euh, ook een, een tegengesteld belang geweest. Uh, ja, de, de gas die verving de, de kolen. En daarom moesten de mijnen sluiten, om en het is, simpel te zeggen. Is er nooit daarom animositeit ontstaan tussen Limburg en Groningers? Nou, niet dat ik weet. Nee. Um, ik geloof niet dat de Limburgs uh, het de Groningers hebben verweten dat, uh, dat, dat gas er uit gas uit de bodem komt. Is dat zo, meneer Kusters? Ja, we hebben, ja dat, dat is zo. Er hebben trouwens ook veel Groningers in de Limburgse mijnen gewerkt. Want we zijn geneigd uh, te denken dat uh, de steenkolenmijnen een Limburgse aangelegenheid waren. Dat is natuurlijk een nationale aangelegenheid en zelfs een internationale met werknemers ook uit, ja. uit heel veel andere landen. Dus ook, maar ook Groningers. Dus uh, er zitten op dit moment ook nog nakomelingen... van die Groningse mijnwerkers in het land. En die wonen nog tussen contact. u? Ja. ja, die wonen nog tussen ons. Ja. Wat was nou voor u, meneer Kustus, de aanleiding dat u bedacht... wij moeten als Limburgers ons eigenlijk solidair verklaren met Groningen? Wat, wat was het moment dat u dacht, daar voel ik wat bij? Ja, dat steeg omhoog, euh, moet ik u zeggen. Dat kwam bij mij op toen we afgelopen vrijdag in Heerlen in het raadhuis... een openbare discussiebijeenkomst hadden over het mijnverleden... en wat dat mijnverleden nou voor de toekomst van Limburg zou kunnen betekenen. En ja, sprekend en pratend en discussierend kwam dat bij mij op. Dat had natuurlijk ook wel te maken, denk ik, met dingen die daar gezegd werden. Uh, die te maken hadden misschien met uh, dat, uh, dat er in Limburg ook nog wel gevoelens van zieligheid leven. Van uh, ja, dat het, en, uh, laten we zeggen dat, uh, dat dat alleen maar kommer en is. Dat, dat is niet zo. En mede als reactie daarop, denk ik, heb ik ook gezegd. Ja, maar er zijn op dit moment in een ander deel van het land, in Groningen, uh, speel, daar spelen zaken... Mm -hmm die uh, tot op grote hoogte, tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn. En die mensen daar die gaan een zeer onzekere toekomst tegemoet... en dat moeten we niet onderschatten en dat moet Den Haag niet onderschatten. Want in Limburg zitten we nu uh, na de sluiting van de laatste mijn... Uh, zijn we ongeveer 40 jaar verder. En uh, de sociale en economische gevolgen van die sluiting... die zijn nog altijd hmm. voelbaar. Ik denk dus dat Groningen... Een, ja een, een benauwende toekomst tegemoet gaat... en dat we dat niet aan de Groningers alleen moeten laten. Maar hoe wilt u die solidariteit of uw gevoel daarbij dan vormgeven? Wat moet u concreet doen voor ze daar? Ja, ik zal natuurlijk ooit wel eens een gedicht voor ze schrijven... maar nou. dan schieten ze niks meer op. Nou, ja. Morel steun. Uh, nee, kijk, het, morele steun. Nee, kijk, het gaat om morele steun. Ik, ik ben niet uh, ik ben in mijn eentje een actiekoeitee begonnen... waarvan dit mm. nummer twee Ant Knottert zou zijn. Het gaat ook niet langs de duur uh, met een uh, Nee, nee, nee, niet met uh, speltjes en zo. Nee, maar ik vind dus dat men in Groningen uh, uh, moet weten dat er een gebied in Nederland is dat zeer met hen meeleeft... op grond van vergelijkbare ervaringen. Ook ervaringen met de manier waarop Den Haag zich... de, de landelijke regering zich geneigd is op te stellen. Ja. Uh, het, is een, het wordt toch... Ook als je in de media, op televisie en zo... je krijgt de indruk, ja, daar in Groningen... daar gebeurt iets en daar gaan ze naartoe. Dat is een hele tocht vanuit Den Haag... En uh, het is toch een beetje een regionaal probleem... dat met landelijk geld moet worden opgelost. Maar het is meer dan een kwestie van geld. Het is vooral aandacht en ik zou bijna zeggen liefde voor dat ge gebied. Ja, het, het, het andere is wel, nou, toch even naar meneer Knot als het mag. Uh, ja. Historisch gezien, 1974 was inderdaad de laatste mijnsluiting. Dat uh -huh. ging met veel minder uh, emotie dan wat er nu gebeurt in Groningen. Terwijl daar nu loppersum schroeft zijn gaswinning terug uh, tot 20 procent. Uh, verder wordt er gewoon nog steeds gas gewonnen. Maar nu zie je al een hele streek in, uh, in opstand komen. In Limburg was dat niet zo. Die parallel ze er niet, nou, aanvankelijk niet. Aanvankelijk niet, maar uh, vrij snel na de mijnsluiting... kwamen de mijnwerkers er toch wel achter... dat er nog allerlei uh, onvereffende rekeningen waren... Mm. in de hoogte van de pensioenen... in de compensatie voor uh, beroepsziekte als stoflongen. Dus toen zijn er massale protesten geweest, die heel erg vergelijkbaar zijn met Groningen. Zij het in een iets later stadium. Mm -hmm. Ook bussen, bussen naar Den Haag, er zijn duizenden naar, mensen ja, op het buitenhof. Om, uh, om uh, rechtvaardige Dinnenhof. pensioenen uh, te krijgen. En Ik denk dat dat ook sterk meegespeeld heeft, die uh, acties na de mijnsluitingen, mm -hmm. om in Limburg ook uh, compensatiegelden te krijgen. Hetzelfde wat je nu in Groningen ziet. Hè. De, de Groningers die, die, die, ja, die komen in actie, laten merken we zijn het er niet mee eens, en goed uh, hoorbaar en zichtbaar. En nu moet de regering wel, wel, wel iets doen. Mm -hmm. Of het echt voldoende is, dat moeten de Groningers zelf beoordelen. Maar ik zie ook een parallel met Limburg. Dat na de uh, grote acties van de uh, mijnwerkers, ja. Lubbers had het over een ereschuld. En men kon er niet omheen om toch te gaan investeren. En, ja. Uh, maatregelen te nemen om Zuid-Limburg uh, Zuid -Limburg, uh, toch te helpen, zo goed als ze kwaad En dat gingen. Of dus het dus helemaal gelukt is, is dus een tweede. Dus Precies, dat is de, de, de vraag. Ook aan u de vraag, uh, meneer Knotter: uh, wat, wat kunt u nu doen? Want u bent directeur van het Sociaal Historisch Centrum. U schrijft geen gedichten. Wat, wat, wat, nee, we wat? schrijven historische boeken. <laughs> uh, uh, en uh, er zijn ook tal van Groningers die zich op dat gebied bewegen. Regionale geschiedenis is daar een bloeiende bedrijfstak. Maar uh, wat wij kunnen doen als historici is inzicht geven in uh, historische processen, parallellen. Uh, mensen verhalen voorhouden hoe, hoe hun voorouders uh, dat hebben opgelost. Ja. En ook daar is in Groningen denk ik uh, zijn interessante parallellen. Ja. Uh, ik, uh, dus Vreemijs is daar toch een lichtend voorbeeld. Neem nou, er een voorbeeld aan hoe die voormalig gedaan strijder heeft. inderdaad. De gestaalde kaders. <laughs> ja, ja. Dus er is ja. nog best wat geschiedenis te vertellen. Ook waar de Groningers hun hart aan kunnen ophouden. Hebt u al contact gehad met collega's in Groningen? Dat u zegt laten we eens een kleine tournee uh, langs niet over, de dorpshuizen. Niet over daar. dit onderwerp. Wat ik zei over... Ja, zeg Wat ik zei over Kruis. dat gedicht, was, dat was natuurlijk een, een grap. want nou, Ze hebben voor mij geen gedicht nodig. Maar, en ze hebben nou. bovendien in Groningen voldoende goede dichters. Dat, ja. om, de stem, ja. om de stem van het, van het volk en te laten En ook te, in noordoost oost groningen ja. prachtige kunstenaarskolonie. Dat, dat, dat is daar ja, dat allemaal is, zeker ja, maar, ja, maar. aanwezig. Als ik ja, u nou toch, uh, meneer Kruis, nog mag vragen... U had het net over gevoelens van, van zieligheid... die u toch in Limburg af en toe hier en daar bespeurt. Hoe, ja, hoe... Wat vindt u daar dan van? Zegt u nou het moet nu wel eens nou ja. een beetje afgelopen zijn? Of het, dat sterft langzaam ook wel uit? Nee, ik denk dat... Ik noem dat nou zieligheid. Misschien is dat niet de goede term. Het, het komt voort uit een, uit een grote moedeloosheid die toesloeg... ...na de sluiting van de mijnen. Onder, onder mijnwerkers en hun gezinnen. Mijnwerkers die uh, ja, vaak uh, kapot waren van hun werk... Uh, en, ...en die niet de vitaliteit en de kracht hadden vaak... Uh, ...hoewel ze zich dus ook ertoe gezet hebben om naar Den Haag te gaan op een zeker moment... ...maar die niet de vitaliteit en de kracht ja, hadden me, om ja. zich echt in te zetten... Ja. Uh, ...weer voor nieuwe dingen... En uh, die moedeloosheid is er nog wel voor een deel. En die, die, daar slaan sommigen ook politieke munt uit. Ja, dat want dat fysieke, dat is natuurlijk wel een verschil. He. In Groningen zijn de huizen kapot. En, en, ja. en in Limburg waren de mensen kapot. Dat is heel treffend uh, het, het, uh, het verschil inderdaad. Mm. Uh, en de mijnschade die in Limburg bestaan heeft. En die voor een deel soms nog uh, blijkt uh, te bestaan. Zoals mm. laatst een hele met het winkelcentrum het loon. Die mijnschade is eigenlijk... In, die schade is gering in Limburg. In verhouding, denk ik, tot wat in Groningen gebeurd is. En nog te gebeuren zou kunnen staan. Uh, maar wat, wat het menselijke vlak betreft... Uh, ja, dat, uh, dat is een, een ander verhaal. Ja. Duidelijk. Dank voor deze solidariteitsbetuiging namens de Groningskunde. Ja, ik ja, heb toch een hè? gedicht. En... Ik ben toch voor ja, een voor gedicht. gedicht. Ja. Ja. Aan het werk dus. Ja. Schrijven <laughs> okay. En de Alt Knotter ja. voor een boek. Directeur van het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg. Dank u, Heren. Graag okay. ja, ja. gedaan. We'll be right In Adams, de best of me, ja, een mooi staatje van Knuffelrok. Zojuist bij de Koningin Nederlandse Munt in Utrecht de eerste euro geslagen met daarop de afbeelding van Koning Willem-Alexander. En dan is verslag van Menno Reemeijer, die was erbij. Maar Menno, de Koning eh, zelf, was er ook bij. Deed hij het zelf? Hij mocht het helemaal zelf doen, ja. Uh, Bas. Uh, ja, acht munten achter oh. en daar gaat de verbinding nou. uh, ja. Dat, dat was krijg, een verbinding van ik iets meer dan zeggen, 1 dat euro. Ervan, maar, maar, maar in ieder geval, ja. kunnen we kijken of we die verbinding kunnen herstellen... of gaan we over auto's praten en oh, aanvervanderen? Even, uh, even de, nog de, kijken de, of we Menno... Nee, oh, okay. nou, auto-nieuws met Carlo Bransen. Ja, geen uur Staan euro. erbij. Dat wou ik maar zeggen. We komen straks wellicht terug bij Menno, maar eerst bij ons aangeschoven. Carlo Bransen, hoofdredacteur van Cross Magazine... met het autonieuws van deze week. Nou, Carlo, eh, trap eens af... Af. Ik ben er klaar voor. Nou, Ik heb toevallig gisteren al een, een klein aftrapje gemaakt... Mm -hmm. en dat gaan we maandag uitgebreid horen... in, ja. in de Avrotros maandagmiddaguitzending. Ja. Dat is de Alfa Romeo 4C. Oh. Hij is gearriveerd in Nederland. De allereerste staat nog op Italiaans kenteken. En het is een, een heel mooi sportcoupeetje. Wat een ding zeg. Ja. Ongelooflijk. Een kleine Ferrari. Een meer, ook om te rijden, om te zien, het is, het is een beest. Maandag gaan we er uitgebreid over... Praten. En betaalbaar toch? 60.000 euro. Kijk, dat is voor een sportmodelletje niet gek. Nee, want hij accelereert in 4,5 seconden 100. zal niet alles verklappen. En hij haalt 260, Bas. Je dat moet blij. jou aanspreken. Dat spreekt mij zeker aan. Ik heb het op de A5 niet gehaald, hoor. Nee, je wel. Hey, dat mag ook niet, hè? Nee. Nou, dan wil ik toch even in herinnering roepen... het orakel uit Friesland, geloof ik dat het toen was... Hans Wiegel, mm -hmm. in het NRC, een paar dagen terug... die ineens, en ik weet niet waarom... maar uh, ja, de, de, de, de figuur is die zich tegen het fenomeen windmolens... en tegen het fenomeen subsidies heeft, uh, heeft gekeerd. En uh, dat doet hij dan wel weer met aardige one-liners, moet ik zeggen. Windmolens, die draaien niet op wind, maar die draaien op subsidie. Ja, die kennen we al. Hij legt dat vervolgens ook uit en dan blijkt het ook inderdaad zo te zijn... Maar hij keert zich ook tegen de enorme subsidies... die wij geven op elektrische auto's mm. en hybrides. Hij zegt, a, heeft het geen zin... en b, leuk hoor, die subsidies, maar ze vervalsen het beeld... en ze kosten elders dan weer klauwen met geld. En zo is het natuurlijk eigenlijk ja. wel een beetje. Maar wat is het belang van dat Hans Wiegel daar wat van zegt? Dat weet niet? Wat ik is, niet. Misschien ja. is hij commissaris geworden van een... Van een gasguzzlerfirma. Hij ja, nou kan, ja, kan dit ik, invloed ik hebben, denk je? Nou ja, het is in ieder geval, het is in ieder geval ik, ik heb het toen op de sociale media enorm veel teruggezien. Uh, omdat, en, en ik moet ook zeggen, hij, hij beroept zich ook wel op bepaalde feiten die we al eerder gehoord hebben, maar nooit zo rechtstreeks en ja. zo one-linerig zoals alleen hij dat kan. Nou, dan uh, meer, uh, ja, ik zeg ordinair autonieuws, maar zo bedoel ik het niet, gewoon autonieuws. De Volkswagen Plus, roept dat bij jullie een bepaald beeld op? Ja, 50 plus. De Golf Plus. Ja, ja, de, ja met name 50 plus. De, de Volkswagen Golf ja, 50 Plus. Ja. In de maxpakket, pakket Dat is echt ja, een beetje het verhaal. Precies. He? Ja. Nou, die, uh, het was inderdaad niet, of het is niet het allerspeel, meest speelse model wat, uh, wat Volkswagen nee. in huis heeft. Überhaupt niet, trouwens, op de weg. Uh, die is uh, misschien al om die reden wat langer gemaakt, wat platter gemaakt. Mm -hmm. En die heet dan ineens, de, en daar is een marketing wonder tekeer gegaan: Sportsvan. Oh, dan kun je dus je, je stokken van je van Nordic Walking rechtop erin. Zetten. Juist, jij ziet het goed. Jij ja. hebt hem. Um, hij ziet er ook inderdaad ook wel wat beter uit. De grap is dat als je het nou allemaal een beetje goed berekent, dan is die auto in ieder geval een stuk goedkoper geworden dan zijn voorganger. Want dat heeft allemaal te maken met schonere motoren, et cetera. Maar ja, ik vraag me dan ook af, want er zijn natuurlijk bepaalde mensen die houden van zo'n auto, zoals je hem in eerste instantie beschreef. Ja, dus die vinden deze dan misschien te sportief? Ja, het zou kunnen. Maar dan Behandels heeft goedkoper is dan? Dan, Ja, maar Suzanne, dan heeft Volkswagen een oplossing in de vorm van de Volkswagen Touran. Dat is het Klinkt busje, ook wel heel hip, hoor. Ja, is het is een busje ja. waar de politie in rijdt. Oh. Uh, uh, meestal. Maar in ieder geval dus sportsfan. En daar is echt een marketingman aan ten onder gegaan. Van plus naar sportsfan. Ik vind een knappe stap. Hey, berichtje wat ik oppikte van Rijkswaterstaat. Best wel aardig trouwens. Die zijn bezig met een soort van... Ultra stil asfalt. En ja. zij zeggen dat kon wel eens zo'n 10 decibel gaan schelen. Nou, dat wij weten in radiothermen, kennen we het... maar 10 decibel is echt mega... Zouden ze in 2016 al de eerste stukken mee kunnen gaan, uh, gaan beleggen? Om het zo maar te zeggen. Ja. En ze zeggen zelfs van... joh Het kon wel eens zijn dat dit uh, het verdiepen van wegen vanwege uh, geluidsoverlast... of zelfs geluidsschermen overbodig gaat maken. Dus er komt iets groots aan. Hey, we van. krijgen weer landschap dan. We krijgen weer landschap. Ja. En we zien de auto's weer rijden in plaats van dat we ze alleen maar horen. Dan een klein dingetje nog uh, van, vanmorgen in de krant. Ja. Ja, heb je het gelezen? Want het moet jou aanspreken als klassieke liefhebber. Nee, niet. Ik heb Telegraaf. In ja. de Telegraaf. Ik mm -hmm. citeer er zelden uit, want ik vind het altijd wat moeilijke krant. Maar nu hebben ze wel een punt. Er wordt een prijsexplosie voorspeld voor uh, ja, zeg maar de exotische klassieke auto's en oldtimers. Dus een witte Volvo Black Edition. Ik ben hem, hem aan het oppoetsen. Ik ben <laughs> hem aan het oppoetsen. <laughs> nee, hoe komt dat? Wat heeft het heeft alles raar. te maken met... Uh, nou, We hebben het al eerder gezien, die explosies van prijzen. Uh, het, het is al een tijdje gaande. Ja. Eerst uh, waren het de Japanners... die ineens uh, uh, geld hadden... en, ja. en uh, ze hun begerig oog lieten vallen... op klassiekers en oldtimers. Toen werden het de Russen. En nu gaat natuurlijk binnenkort China open. Mm. En, ja, Dan praat je echt serieus over... Uh, een groot gebied en veel mensen en veel rijke mensen. En dat zou zomaar eens fantastische gevolgen kunnen hebben... voor iedereen die een klassieker bezit, of meerdere, zou ook kunnen... Uh, en die er vanaf wil. Dus dan gaan we maar zien. Daar moet je dan vanaf. Dat is afscheid nemen van je kinderen. Ja, maar dan wel met zoveel geld... Ja. Naar een dat je daar weer kinderen ja, voor kan bijkopen. Ja, dat is toch wel weer waar. Ja. <laughs> dat was hem, Carlo. <laughs> nou ja, ik heb nog veel meer. maar als nou, jij zegt. Gooi er tijdens... nog eentje op. Nog eentje dan. Ja, okay. Volkswagen, Komen we toch nog even terug bij dat merk. Is op zich wel grappig. Komen in de herfst met een Volkswagen Golf. Plug-in hybrid. Dus een hybride, waar je die ook in, in, in stopcontact kan stoppen. Die auto gaan ze GTE noemen. Is op zich wel weer grappig, want ze hebben al een GTI en ze hebben al een GTD. Um, maar er wordt een heel serieus plug-in, hybridje, om het zo maar te zeggen. Want die krijgt een vermogen van 204 pk en die gaat 217 kilometer per Hallo. uur lopen. Dus uh, het geeft wel aan dat het dat hybride verhaal dat dat steeds serieuzer en steeds aardiger begint te ook worden. Ook bij Volkswagen, want die waren er een beetje laat mee, hè? Ja. En wellicht komt dat natuurlijk ook weer in die sportsfan. Je weet het niet. Natuurlijk, sportsfan. Dan heb je GTE. Plus GTE, sportsfan <laughs> of zoiets. Fantastisch, dankjewel. Carlo Brandsen van Corals Magazine. Elke woensdag in ieder geval tien voor half vier. Dan is hij hier met een update over het overnieuws. En één keer per week, hè maandag. Ja. Dacht ik. Zo is het. We gaan eens uh, kijken opnieuw bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht. Wij spraken met Menno Reijer Re en we stelden de hele brutale vraag... of de koning zelf de munt geslagen had. En prompt Menno greep de RVD in. <laughs> onze lijn werd verbroken. Ja. Maar we konden nog net meepikken dat de koning hem zelf uh, had geslagen. Oké. Oh. Oh, toch dat nog wel. Ja, een ja. prachtige munt trouwens hoor. Ontwerp oh. van uh, Erwin Olaf, dat al uh, eerder werd uh, gepresenteerd. Met uh, een prachtige munt met uh, het hoofd uh, wat ontworpen is door Erwin Olaf. De uh, koning aan profiel met wat vlakjes allemaal, wat dan het landschap van Nederland moet uh, verbeelden. En de diversiteit in ons land. Hij sloeg hem inderdaad zelf, beginnen bij de 1 cent en toen 8 machines af om uiteindelijk te eindigen bij de 2 euro. Zijn jullie klaar voor? Ja. Er staat er allemaal op, ja? dit is gebeurd. Maar ik heb ze allemaal gekeurd, ik ga ze aan de staatssecretaris geven. Als het ligt. Dit, is, dit is, mijn recht. de eerste slag. Ja, dank u u de kant van 2 euro zien of de andere kant? Moet ik hem ook nog bijten? Ja. Moet je het eerste betalen? Dat gaan we maar niet doen ja Dat was de koning na het slaan van de twee-euro-munt, de laatste munt, tegen de fotografen, want hij moest natuurlijk geposeerd worden, om te laten zien hoe mooi die eruit zag. Ja, en zo ging dat vandaag, een officiële handeling, maar die, die munten die zijn al lang geslagen, hoor. daar zijn ze al, al een paar weken mee bezig. Oké, okay, en wanneer kunnen we hem daadwerkelijk uitgeven bij de groenteboer? Ja, of bij de autodealer hoorde ik net. <laughs> Testnoods. <laughs> Hup, en nou, weg het is was toch hij weer. We hebben een probleempje inderdaad yes, met, je wel. Uh, met de verbinding. Dus even kijken of we nog we iets van de FD. We hebben jullie Jeroen Chapkemaal gezien met het nieuws. Nou, hij komt er zo. Jo, hij uit. zit oh, nee, de, is, de, er al. Uh, weer, is Menno Derry's weer. Is Menno. Menno. Ja, ja, hebben we weer contact? Ja, oké. De vraag was wanneer we hem bij de autodealer, de groenteboer of waar dan ook uit kunnen geven die munt? Ja, precies. Nou. Uh, morgen uh, worden ze verspreid. Er zijn er al 30 miljoen van uh, gedrukt inmiddels. Uh, en die, uh, die, die worden dan uh, bij de supermarkt uh, afgeleverd. Het gaat alleen om de euromunten. 10 cent tot en met 2 euro. De 1 en 2 cent zijn ook gedrukt. Maar die komen in uh, speciale setjes die je of bij de munt kunt bestellen. Of gewoon kunt halen bij uh, de boekhandel. Uh -huh. Maar vanaf morgen dus uh, de eerste nieuwe euromunten. Met de afbeelding van uh, koning Willem-Alexander. Nou hoorde ik net ook in, het, in jouw bijdrage, heel kort. Dat de eerste geslagen munten gingen naar de staatssecretaris. Is dat, is dat, is dat normaal gesproken het, de bedoeling, Benno? Dat de, de staatssecretaris dat van Financiën dat meeneemt? Wekers? Ja, die kreeg een... Uh... Die kreeg een speciaal setje mee van ah. uh, de muntmeester, Baren Brouwer, uh, die trouwens uh, ook, uh, je kunt op iedere munt zien dat welke muntmeester uh, de munt heeft geslagen. Yes. Er staat op te een, een tekentje op. Nou, dit keer is het dus Baren Brouwer. Die geeft dan officieel het eerste setje aan de staatssecretaris Dan zijn ze gekeurd en alles. Uh, ja, dat, dat, dat hoort er allemaal bij, denk ik. Het is alweer een tijdje geleden, in 2002 natuurlijk, dat het voor het laatst op deze manier gebeurd is. Yes. Toen de... Nou, dan heeft meneer Wekers ook nog iets leuks. De dat deel is deel toch deel wel sowieso. Ik, nou, nou, ja. ik denk dat we het er maar bij moeten laten... dat we meer dan genoeg weten over de munt. Zodra het uh, wordt, uh, dan hou is het, we dan op. Is het <laughs> <laughs> Precies, helemaal klaar. Goed, straks in Radio 1 vandaag... We hebben we het over muggen die levensgevaarlijk kunnen zijn. Het west virus bijvoorbeeld kunnen ze overbrengen. In een superbeveiligd laboratorium wordt daar onderzoek naar gedaan. En wij mochten erin, zo meteen. Eerst Jeroen Tjepkema met het nieuw. Dit is Radio 1.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 En we gaan eens even kijken hoe het erbij staat op de Nederlandse wegen. En wie weet dat anders dan Kees Quarks van de Kees. Kees. Thomas, goedemiddag. De spits moet nog beginnen. Maar we beginnen al met een ongeluk op de N15 vanaf Europoort naar Rotterdam. De nasleep eigenlijk van het ongeluk. Er staat drie kilometer bij Spijkenisse. Goede nieuws is, alle rijstroken zijn weer open. Muggen die kunnen levensgevaarlijk zijn. Ik zei het net al. In het laboratorium van de Wageningen Universiteit weten ze daar alles van. Ze onderzoeken daar hoe het gevaarlijke West-Nijl-virus door muggen overgebracht kan worden op mensen en dieren. Insectendeskundige Sanne Koenraad en viroloog Gorben Pijlman van deze universiteit geven verslaggever Roos Oosterbaan. bij hoge uitzondering, jazeker, een rondleiding in dit hoogst beveiligde lab. Ja. Ja, dan moet je eerst alle klapdeuren doen natuurlijk, hè? Ja, precies. Dan moet je ja. denk ik een pak aan. Mm -hmm. en, dan en dan van die u. schoentjes. Ja, komt u maar. En dan is ze binnen. Je bent goed gekeurd. Dat is één, inderdaad. Vingerafdruk is herkend. Ja. Dus dan de volgende. Een pasje. Die, die is ook groen. Ja, en, en de daar de gaat hij open. open. Het is bijzonder dat we hier nu staan. Of dat ik hier nu sta eigenlijk. Ja, je bent inderdaad de eerste journalist die hier het laboratorium mag bekijken. En je zult ook de enige blijven, want aanstaande de maandag gaat het lab dan weer officieel dicht. En dan zijn er dus eigenlijk maar acht mensen die hier het laboratorium in kunnen. En Dat zijn net maar acht. Nou, daar gaan we. Op de groene knop. We staan hier in een levensgevaarlijk laboratorium waar gevaarlijke virussen blootgesteld worden. Het zijn zeker gevaarlijke virussen inderdaad omdat ze mensen uh, ziek kunnen maken. Het is een klein percentage wat uh, uiteindelijk kan leiden tot een hersenverliesontsteking. In nou, wat zeldzamere gevallen kan het ook uiteindelijk leiden tot, uh, tot de dood. Wat gebeurt er specifiek in dit laboratorium? In deze ruimte doen wij gedragsproeven met steekmuggen. Gedragsproeven? Gedrags. ja. Wij willen weten hoe die steekmuggen zich inderdaad gedragen. Door meerdere steekmuggen te testen, door ook virusgeïnfecteerde steekmuggen te testen... kijken we van, oké, okay, wat is nu de invloed van zo'n virus op zo'n steekmug? We komen in een tussenruimte. Het is inderdaad een sluis, zoals wij dat, zoals wij dat noemen... Maar voordat we naar het echte lab gaan, moeten we ons hier gaan, uh, gaan omkleden in een speciaal beschermend uh, pak. Ik begrijp dat voor vandaag u de uh, shaker bent, of de, de sigaar. Ik pak nu een pak uh, uit de kast. Chantal Vogels. Ja, ik doe dus uh, onderzoek in het lab. Ja, dit is uh, aan de orde van de dag? Ja, altijd als je hierin gaat. Dus ook als je iets vergeet, moet je weer naar buiten omkleden, iets pakken, terug omkleden. Dus het, ja, het is gewoon standaard procedure. <laughs> dus niet te vaak naar de wc? Over het pak gaat ook nog een plastic schort. Handschoentjes aan. En als laatste hebben we dan nog gewoon witte klompen. Want waarom is zo'n pak nodig? Hij wilt natuurlijk jezelf vooral beschermen als je met virus werkt. En natuurlijk ook om te voorkomen dat dingen mee naar buiten gaan. Helemaal ingepakt, schoenen, handen, alles. Ik ben er klaar voor. Het virus komt niet voor hè, in Nederland. Waarom dan toch uh, dit onderzoek? Ja, we willen eigenlijk uh, ontdekken of, of dit virus zich heel snel uh, zou kunnen verspreiden, ook in Europa. En als eigenlijk dramatisch voorbeeld hebben we de uitbraak van west virus in de Verenigde Staten. Het is daar in 1999 binnengekomen uh, in New York. En daarna is het via vogels en muggen razendsnel verspreid. En in uh, ongeveer drie jaar tijd was het hele continent was besmet. Met Westenavirus. Er zijn heel veel mensen aan overleden en ook heel veel uh, paarden. Nu gaat deze deur dicht. Recentelijk is West-Nalf-Virus ook uh, een uitbraak gestart in Griekenland. Dat gebeurde in 2010. En uh, eigenlijk was dit een type van het West-Nalf-Virus... waarvan nooit verwacht werd dat dit de ziekte zou kunnen veroorzaken in mensen. Dus uh, dat is wat we dan noemen een ander genotype. En wij vinden het heel interessant om te kijken hoe dit genotype nu verschilt van het west virus uit, uh, uit Amerika. En of wij een voorspelling kunnen doen of uh, dit virus net zo snel zal verspreiden over Europa. En of we hier in Noordwest-Europa ook het risico lopen dat dat virus hier ook daadwerkelijk heen gaat komen. Ja, ik krijg nu een soort visioenen van, uh, nee, we kennen ze allemaal van die rampenfilms, virusrampenfilms. Outbreak, Twelve Monkeys, uh, Contagious. Is dat een real scenario? Ja, heel veel van die films zijn natuurlijk heel spectaculair, zijn die in elkaar gezet. Als virologen, wanneer je kijkt naar zo'n film, dan, ja, dan is, het een, is het eigenlijk meer een comedie, omdat er zoveel. Uh, wetenschappelijke fouten in zo'n film uh, worden gemaakt. Uh, uh, soms uh, identificeren ze een, uh, een virus met behulp van een uh, elektronenmicroscoop en dan zie je bijvoorbeeld bewegende beelden. En dat kan ja. met zo'n microscoop helemaal niet. En ze hebben ook allemaal prachtige kleuren, terwijl zo'n microscoop juist de eigenschap heeft dat je alleen zwart-wit beelden kunt maken. Maar ik denk ook niet dat, dat, je, dat je niet ongerust moet zijn over virus uitbaken. Virussen zijn heel lang al in de, in de evolutie aanwezig geweest... en vormen een continue bedreiging voor eigenlijk alle levende organismen. U neemt niet per se de ongerustheid weg. Bestaat er kans dat die muggen die dan geïnfecteerd zijn... toch nog ergens ontsnappen en uh, buiten de universiteit terechtkomen? Nou, natuurlijk he hebben we over dat soort vragen heel goed uh, moeten nadenken. Dus we hebben hier hele specifieke maatregelen... die je in vergelijkbare labs in, in Nederland niet hebt... De muggen die we blootstellen met uh, dit virus, die, uh, die zullen dit lab nooit levend uh, verlaten. Dus die, uh, die, vermoorden jullie. Uh, die vermoorden wij in grote getalen. Ja. Ik heb nog geen muggen gezien. Uh, dat klopt, omdat, ook, omdat momenteel ook uh, dat dit lab in, uh, in onderhoud is. We hebben onze jaarlijkse uh, ontsmetting en onderhoudsronde. Uh, dus momenteel wordt er niet gewerkt met uh, steekmuggen. Maar dat gaan we vanaf uh, volgende week weer gewoon uh, doen. Ik ga zo uh, weer naar buiten. Heb ik enig risico gelopen? Uh, nee, misschien dat u enthousiast bent geraakt over ons onderzoek. Dat is misschien het risico. <laughs> nee, dat lijkt me ja, niet gevaarlijk. Ja, dat was viroloog uh, Gorman Pijlman En daarvoor hoorde u zijn collega insectendeskundige Sander Koenraad... van de Wagen University over die gevaarlijke muggen. Well. Radio 1 vandaag. Met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Vanavond 020 tegen 010. ajax Feyenoord De wedstrijd waarover gepraat wordt. Nou, een van de mannen die op het veld komt vanavond... Ja, is Graziano Pelle. En Pelle heet hij waarschijnlijk in Italië... maar we noemen hem al Pelle. De avond voor de wedstrijd staat hij te pingpongen met zijn vriendin. En vroeger kon hij niet slapen zonder Bobby. Een speelgoedhondje met Bretels. En zijn eerste seizoen... Die kreeg hij van Lara toen hij 12 was. In zijn eerste Nederlandse zin. Die was heel keurig netjes: nukken in de keuken. Nou, dat en veel meer kun je lezen in het boek Pelle spreekt. van sportjournalist Martijn Krabenhoff van Football International. Martijn, welkom. Ja een, Leuk zijn, ja, een compilatie van duizend vragen aan Graciano Pelle. Hoe ben je tot dit idee gekomen? Nou, ja, ik ben niet tot het idee gekomen. maar Pelle zelf. Ik was, uh, vorig jaar was ik al met hem in gesprek. Over een, over een biografie. En dat kwam toen ook van hem af. Toen, ja. uh, waar het tevens kwam met Feyenoord in Mabel, ja. Toen zei hij ook wil wel eigenlijk een boek maken. Nou ja, oké, okay, dat ging toen niet door. Hij was te jong en te weinig tijd. En nu kwam hij met dit idee om zijn supporters vragen te laten stellen. die hij dan uh, heel open zou beantwoorden. En ja, hij heeft wel woord gehouden. En dan krijg je dus heel Feyenoord, alles wat Feyenoord steunt, gaat vragen sturen. Nou ja. Dat dacht ik. Ik dacht er zullen ja. heel veel vragen uit Rotterdam zijn of uh, omstreken. Maar ze zijn daadwerkelijk overal vandaan gekomen. Van oude Pekela tot aan Maastricht. Tot aan Australië, Canada. Noem het maar op. Ja, dus dat en, was wel opvallend ja. Ja, ja en uh, uh, jongens, meisjes, mannen, vrouwen. Jongens, meisjes, mannen, ja. vrouwen, alles. Ja, ja want... Hij spreekt enorm aan hè, bij het publiek. Ja, het is het, is het boegbeeld van, van Feyenoord. En niet alleen door zijn uiterlijk. Want je kunt er mee voor de dag komen. ook wel door zijn uiterlijk, Ik dacht dat jij dat zou vinden, ja. Maar je kunt ermee voor de dag komen. Maar ook als, als, als voetballer. Dus het is eigenlijk een heel totaal pakket. En ja, iedereen in Rotterdam is dolgelukkig met hem. Als ja. je dan inderdaad, en dat is wel het belangrijkste. ook nog eens presteert, ja, dan, uh, dan ben je spekkoper. Kun, kun je hem als, uh, over dat haar... Daar gaan we het nog wel over hebben. Maar uh, als voetballer typeren? Ja. Een... Uh, een, een, een, een speler die een elftal beter laat, laat voetballen. Want hij maakt doelpunten. Maar afgelopen zondag tegen Utrecht zag je ook dat hij heel belangrijk was in de, met, met assist, met steekpaasjes, met, met bal vasthouden. Hij straalt rust uit. Ja, dat is echt een speler waar een elftal wat aan heeft. Maar hij, toch ook waar hij bij AZ helemaal niet toe kwam. Hè? Eerst bij AZ gespeeld dat en dan, dan zag je aan. hem niet. Ja, nou ja, goed, zelf staat hij er natuurlijk ook van te kijken. Ja. Hij, hij kwam in, uh, terug in Nederland bij Feyenoord en iedereen viel over hem heen. Heel veel kritiek. Ja. Daar is hij eigenlijk heel makkelijk mee omgegaan. Want hij zei gewoon, als je naar mijn statistieken keek, hadden die mensen, die kritiek dat had eigenlijk allemaal gelijk, want ik heb er eigenlijk heel weinig van gebakken. Ja, ja dan ben je wat ouder en wat volwassener misschien. En je, je maakt een paar goals en ja, dat is dan ook weer voetbal. En dan kan het zomaar gaan lopen. Dan nog eventjes uh, uh, naar dit boek. Hè. Er staan twee kanten. Het is een omkeerboek. Ja. Pelle spreekt en Pelle spreekt. Maar dan in de ene, ja. de ene kant met een, met een smoking <laughs> aan. De andere kant is een voetbalpakkie. Waarom dat omkeren? Ja, het is toch ook wel, wel, wel leuk, dacht ik. Want ja, als, je, als je één boek hebt en je, je, je, je hakt hem door het midden... en het loopt zo door, ja, dat, okay. nu heb je eigenlijk twee covers. We, kom, we komen zo even bij je terug, Martijn. We gaan eventjes naar Den Haag toe. Precies, want daar wordt de petitie van Aldel... de mensen die uit het noorden helemaal met de bus naar Den Haag zijn gegaan... die wordt nu aangeboden. Laura Kors, onze verslaggever, is erbij, Laura. We gaan er meteen even meeluisteren. Omdat men zoiets had van, wat krijgen we nou? Onze werkgelegenheid staat gewoon op het spel. En inmiddels gaat het niet meer alleen over Aldel... maar kwam eigenlijk Groningers in opstand steeds zichtbaarder naar voren. Met de leuze, u ziet hem hier ook, eerst ons gas, toen ons huis en nu ons werk. En dat geeft volgens mij ook de emotie aan die er nu leeft in Groningen. Mensen hebben zorgen, hele grote zorgen. Gaat niet meer alleen over het herstel van de gasschade want daar heeft u vorige week iets over gezegd. Maar de conclusie was natuurlijk ook voor ons als FNV, maar ook van de mensen die hier staan, van heel veel bedrijven, van het chemiepark delft waaronder Aldel, maar ook anderen, die zeiden van, die zorgen die zijn niet weggenomen. Want het gaat niet alleen over die aardgasschade, het gaat ook over leefbaarheid. En om een leefbare regio te hebben, moet er ook werk zijn. Dus er moet ook echt geïnvesteerd worden in die werkgelegenheid in Groningen. En waarom wij hier vandaag staan, dat is om te pleiten om daar alsnog naar te kijken. Een oplossing lijkt toch voor de hand te liggen. Hè, wij hebben al gezegd, we willen graag als FNV meedenken met een werkgelegenheidsplan voor de hele regio. Maar er ligt ook een mooi plan voor van uh, de provincie, de provincie Groningen ook uitgewerkt met werkgevers uit de Eemsdelta... die ook bereid zijn te investeren en wat daadwerkelijk een kans biedt... om die werkgelegenheid in Groningen op peil te houden, te gaan investeren... en te zorgen dat Groningen een regio is waar je fijn kunt werken... en fijn kunt wonen en waar de leefbaarheid weer toeneemt. Wij zouden u ook met al deze mensen willen verzoeken daar echt werk van te maken... Als FNV hebben we afgelopen zaterdag een volksdebat georganiseerd. Er waren 4.000 Noorderlingen. We hebben daar ook een petitie aangenomen. De tekst van de petitie kent u. Maar wat u waarschijnlijk nog niet weet is... Hier... Er wordt even iets ja. bijgepakt. Inmiddels zijn het 11.000. Dat er inmiddels in drie dagen tijd, en het is pas een tussenstand... al 11.000 mensen die petitie ondertekend hebben. En die petitie vraagt er gewoon om, om werk te maken van Groningen... en te zorgen dat die werkgelegenheid en die leefbaarheid weer terugkomt. Ja, sleutel, ja, dat is dus een warm pleidooi inderdaad voor aandacht voor uh, Groningen. En voor uh, de mensen van Aldel met name die dus uh, nog hier uh, pleiten voor hun zaak. En er is dus dat plan dat eerder deze week werd gepresenteerd. Om uh, op een bepaalde manier de fabriek door te laten draaien. En daar uh, ja, hopen ze natuurlijk nu op uh, goed nieuws. Onze verslaggever Laura Kors is erbij. En we kijken even of we later in de uitzending bijvoorbeeld nog uh, contact met haar kunnen hebben. Over hoe het allemaal verder is gegaan. Maar nu praten we even door over voetbal. Jazeker, want Martijn Krabber, dan zit hier aan avond... tafel Sportjournalist of Football International een boek gemaakt, wat hij eigenlijk zelf gemaakt heeft, pellen over uh, ja, wat de ik duizend, heb het op geschreven opgeschreven. Je hebt nog ja. geschreven: de duizend belangrijkste vragen. Wat zijn de, de vragen? Want hij heeft openhartig overal uh, antwoord ja. opgegeven. Wat zijn de dingen waarvan jij dacht, jeetje, dat je dat zegt? Of dat is ook nou, ik vond het wel opvallend. Kijk, in de voetbalrij wordt eigenlijk nooit over geld uh, gesproken. En mm. als je me vraagt, wat verdien je dan? Uh, ja, dan zeggen ze heel veel en dat blijft het dan ook bij. Yeah. Dus er uh, kwam een vraag binnen voor Pelle van wat is je salaris? En ja, binnen een seconde zei hij uh, iets meer dan een miljoen euro uh, per jaar. Dus mm. ook daar was hij heel open over. En verder ging het over de doodstraf, abortus. Uh, ja, je kunt het zo gek niet omnoemen. Zijn eerste kus, wat je al zei. Zijn eerste seksuele ervaring. Hij, hij draaide nergens omheen. Nee. Nee. Ja, wat, wat zijn nou dingen die hij bijvoorbeeld over, de, over het voetbal in Nederland zegt? Wat, wat vindt hij van hoe, hoe hier de Eredivisie ervoor staat? Nou ja, dat is een lui lekker land voor hem. Mm -hmm. dat, dat zegt hij ook. Voor hij hem. Komt, ja, voor ja. hem. Hij komt uit Italië. En hij wordt toch op een wat andere manier verdedigd dan, dan in Nederland. Hè. Veel harder, veel fysieker. Nederland is een, een Eredivisie met, met veel jonge spelers, dus ook veel jonge verdedigers. Met wij Ervaring ja, en dan komt hij met zijn, met zijn bijna twee meter, zo sterk als een beer ja, en dan, dan heb je het wat, wat makkelijker als, als spits dan, dan in Italië, dus hij scoort ook daardoor heel veel, dus hij is de eerste om dat toe te geven, maar hij is wel zo, hij is wel zo ver dat hij denkt dat hij dat nou ook in een andere competitie moet kunnen. Dat, in een ander land? In een ander land, ja, ja, ja. Daar is hij heel actief naar aan het zoeken. Nou, niet naar aan het zoeken. Maar ik begrijp wel dat hij daar wel voor open staat. Want het is wel een speler. Hij is al 28. en ja, Hij is op zijn all time high, hè, zegt hij zelf. Dus hij moet, als hij wat wil, moet dat nu gebeuren. Als hij dit seizoen goed, goed volmaakt. En hij maakt weer een aantal doelpunten. Doet hij dat twee jaar achter elkaar. Ja, en dan ben je wel interessant voor, uh, voor andere clubs. Bayern München, dat soort clubjes. Nou, daar zal hij ongetwijfeld op hopen. Op maar ik denk die dat hij Qatar ook op best vindt. Hoor. Ja, ja. Als er maar een goed, uh, goed contract tegenover ja, nou ja. staat. Met een beetje, beetje decenter daarbij. Ja. Zeg even wat anders vanuit. is dus die wedstrijd Ajax Ajax-Veijenoord. We weten wat er allemaal speelt met supporters die illegale kaartjes binnen hebben gekregen. Wat weet jij, want je spreekt ook met supporters van Feyenoord. Nou, ik weet dat een, de heel, dat, dat, dat een groot aantal gewoon zal gaan. Want ja. Ja, Waar je ook bent, Feyenoord supporters zitten overal. En dat is wel opvallend. Er zijn veel wedstrijden dat ze niet mogen komen. En dan zitten ze officieel niet en er wordt gescoord door Feyenoord. En dan zie je her en der in het stadion plukjes mensen omhoog springen en juichen. <laughs> dus ik verwacht ook gewoon in de arena vanavond Feyenoord supporters. En ik hoop maar dat het allemaal goed gaat. Ja, wat gaat Pellen doen vanavond? Ben hij vorige keer gescoord, dus ik, ik, ik verwacht wel... en als hij ook wil dat dit boek een beetje verkoopt... hoop ik wel dat hij een paar boeken te gaan maken vanavond. Wat ja. denkt hij er zelf trouwens van, van dit soort, soort bekenduels? Nou ja, dit zijn de wedstrijden waarin je als voetballer wil spelen natuurlijk. ajax Feyenoord is, uh, het is een, een, een, een grote wedstrijd. Ja, en dat is de wedstrijd die ook bij hem enorm leeft. Ook omdat het bij de supporters zo'n grote wedstrijd is. Je ja. zegt, vanavond gaan er dan mensen staan. In de arena zijn er ook mensen die draaien zich om... om te kijken wie er gaat staan. En die worden daarna op het parkeerdek in elkaar geslagen. Wordt, verwacht je rellen? Nou, nee. nee. Ik verwachtte dat de mensen die er zijn. zullen wel zo verstandig zijn. door zich een beetje terughoudend op te stellen. Ja. Ik ken heel veel uh, supporters die gaan. en die zitten daar die wedstrijd te kijken. en die juichen gewoon niet. of, of die gaan op, op tijd weg. Dus nou, ik verwacht niet dat het volledig uit de hand zal lopen. Wie ik hoop er, het ook niet trouwens. Wie gaat er met de punten naar huis? Nou ja, wie kwalificeert nee, zich? Nee. Voor, ja, precies. Wie voor gaat er de... door? Dus ik zet het maar op Feyenoord. Ja, ja nou, dat is nou. zo. Zeg toch nou nou nog ja, één ja. vraag. Uh, in verband met de pubers thuis. Uh, die voor de televisie zitten elke zondagavond om 7 uur. Ah. en denken: waarom blijft dat haar toch altijd zitten als hij gescoord heeft? Komt hij daar nog op terug in het boek? Ja, dat nou, Doet hij blijft... dat? Ja, ik wil het toch even weten. Nou ja, sorry, in de rust doet hij het nog een keer. Oh, kijk. Aan. En, en het is zo dat het niet in zijn ogen komt. Dat is heel vervelend. Ja. Maar dat ja, is eigenlijk dus de achterliggende. In, in, in, de, in, de, in de rust zit hij dus niet tijdens de wedstrijd. Dan gaat niet even langs de kant. Ja, er er zit zoveel prijsbaan. gel in dat als hij het ja. met één beweging strijkt, hij het goed. En in de rust doet hij nog wel extra erin. Oké, okay, nou dankjewel. wil ik toch nog even weten. Ja. <laughs> Sportjournalist. Het staat allemaal in het boek. Hè? Ja. staat allemaal ja. in het boek. Kom niet maar Martijn Kralberdam, het boek Pellet, spreekt met een antwoord op meer dan duizend vragen. Het ligt in de winkel. We gaan nog even naar Den Haag, want daar is verslaggever Laura Kors, we hoorden dat al eerder de petitie werd aangeboden over het noodplan voor Aldel, aan minister Kamp en die is nu aan het woord. Ja, hij is even aan het vertellen hoeveel begrip je heeft voor alle frustraties die er leven. En als ik naar de Kamer toe reageer, realiseer ik mij heel goed waar ik het over heb over welke mensen wat ik heb waar ik het over heb en wat er speelt in Groningen. Dus wees u ervan overtuigd dat uw zorgen gedeeld worden... en of het de uitkomst ook is, iets is waar u tevreden mee zult zijn... Ja, dat zullen we af moeten wachten. Ik denk dat de situatie voor Aldel uh, er niet goed uitziet. Ik denk dat er grote problemen zijn in het gebied... en daarom dat het ook heel terecht is. Ja, het ziet er niet goed uit, uh, zegt minister Kamp voor Aldel. Zojuist horen we in het bulletin van half vier natuurlijk ook al... Dat, uh, dat in de brief die hij al naar de Kamer heeft geschreven, dat daar ook al in staat dat hij die steun aan die subsidie niet gaat geven. Dus het ziet er toch eigenlijk naar uit dat de mensen vanochtend eigenlijk voor niets hierheen zijn gekomen. Ik ga heel even, mag ik u iets vragen? De minister zegt net, u kon dat waarschijnlijk niet horen... maar hij zegt net dat het er niet goed uitziet voor Adel. Nou, dat vind ik heel erg. Van alles wat hier in het Westen geïnvesteerd... de Groningen landschap is dus uh, de penpas voor uh, het Westen hier. Ja, u, bent, u, u heeft ik tranen ben... in uw ogen en u ben bent heel boos. boos. Heel boos, ook op de Westerlingen. Waar zijn ze? Ze moeten hier met ons staan. Ze hebben altijd geprofiteerd. Moet je eens kijken, hele Maasvlakte wordt hier neergelegd. Alle wegen worden hier gebouwd. Wij willen meerdere wegen, kan niet. Wij kunnen nooit wat van hier krijgen. Dus... Werkt u zelf bij Aldel of uw nee, man? Mijn man. En wat ja. gaat hij doen als uh, een Aldel 13 februari definitief dicht gaat? je, als je daar met 800 man staat, wat er dan gebeurt? Of 900 man. Er gaan nog meer bedrijven achteraan hoor. Aldel is niet de enige, dus er moet wat gebeuren. Okay, nou, we kijken, we wachten toch nog even af. Het algemeen overleg vandaag, waar de minister kan met de Tweede Kamer praat. Maar uh, het ziet er gewoon bar en bar slecht uit. Suzanne. Oké, okay, Laura Kors in Den Haag. Dankjewel. Uh, dit nummer. Was van Stiliden? Was, was van Stiliden? Stiliden. Ja. Nou, wat goed, ik moest even heel hard zoeken waar dat nou vandaan kwam. Nou dat goed. Dorp Moerdijk, dat heeft geen toekomst. Dat vindt een meerderheid van de Moerdijkers zelf. Een paar maanden geleden concludeerde een commissie onder leiding van het Nijpels... dat de economische ontwikkeling van Moerdijk voorrang moet krijgen... maar dat dat wel ten koste zou gaan van de leefbaarheid. De gemeente hield vervolgens een enquête onder de dorpsbewoners... en dat is zojuist allemaal gepresenteerd in het gemeentehuis... met daarbij ook NOS-verslaggever Joris van der Kerkhoff. Meneer de burgemeester, tot hoe lang is het dorp dan nog, Moerdijk? Geen idee. Het zou er nog zomaar honderden jaren kunnen liggen. Uit uw enquête blijkt eigenlijk heel weinig vertrouwen in u. Waarom voelt u zich niet persoonlijk aangevallen? Oh, dat laatst al helemaal niet. Om te beginnen ben ik nog geen uh, 2,5 jaar burgemeester hier. En speelt dit uh, dossier al uh, 25 jaar, zeg maar. In de loop van al die jaren is het vertrouwen in de overheid... in zijn algemeenheid afgenomen, dat constateer ik gewoon. En wat we nu dus hebben gezegd... van nu gaan we serieus met de bewoners in gesprek... En dan hoop ik in die zin dat we wat vertrouwen krijgen dat men nu al zegt van hè het is de eerste keer dat er naar ons geluisterd wordt. Dat, dus u zegt eigenlijk uw, uw voorgangers hebben niet voldoende geluisterd hier in de gemeente en de provincie en de landelijke overheid. Nou die, klachten, die klacht ligt in dat dorp dus ik, ik, ik vertel u maar wat ik ook hoor van er is in het verleden wel erg ingezoomd op die economische ontwikkeling. En uh, ja, wij, wij zijn al jaren uh, roepen in de woestijn over klachten, over die industrie waar onvoldoende mee gedaan wordt. Dat verdwijnt ik, alleen maar als het dorp verdwijnt. Ook. Ik zal niet zeggen dat dat in deze omvang blijft. Want ik ben ervan overtuigd dat we dat op tal van fronten terug kunnen dringen. We zijn met een aantal van die facetten heel hard bezig. Er is echt veel gebeurd de laatste paar jaar. Maar ik ga niemand garanderen, dat zou uh, onzinnig zijn... ik ga niemand garanderen dat je over vijf jaar... geen hinder meer hebt van het industrieterrein. Maar u gaat er wel vanuit dat het dorp dus nog blijft bestaan. Daar is eigenlijk alles op gericht. Ik vind nog niks. Ik, nee, ik vind nog niks, zeg ik komt, eerlijk. Het lijkt de afgelopen tweeënhalve minuten. Ja. Ik, ik, uh, nee, ik vind nog niks. Want ik zie de uitkomsten van de enquête. Het college heeft gezegd van... we nemen de opvattingen van die bewoners serieus. Stuurgroep werkt een aantal scenario's uit... En uiteindelijk zal de politiek kiezen, de raad en de provincie, over wat dat betekent voor de balans tussen die economie en die leefbaarheid. U maakt er wel een mooie beweging bij. Als een vogel gaat u ja, met uw armen om. Dat zie om... je niet hè, op de radio oh, We hoor. doen nu een poging. Ja. <laughs> maar je moet wel een beetje zo manoeuvreren ook door, allerlei, door al, alles en iedereen heen. Weet u, uh, ik heb in het verleden wel eens de opmerking gehoord: u moet duidelijkheid geven. We hebben duidelijkheid nodig. De last is, en ik hoop dat mensen dat snappen. De duidelijkheid voor de een, bijvoorbeeld het vertrek van de een... is de onduidelijkheid voor de ander, want die blijft in een half dorp zitten. En u maakt die bewegingen daar weer bij. En de enige duidelijkheid nu is dat een grote meerderheid van de mensen... die de enquête hebben ingevuld, 70% heeft ingevuld... zegt, we hebben geen vertrouwen in ja, de politiek. Dat dat, ja, dat heeft u goed gezien. Dank u wel. Graag gedaan. En dat zei burgemeester Kleis van Moerdijk tegen Joris van, de van der Kerkel van Neroeis. We komen er straks nog op terug, hè? Moerdijk. Absoluut, want we gaan straks na vieren uitgebreid praten met Ed Nijpels. Die had dat plan, althans onder leiding van uh, zijn commissie, werd dat uh, uitgerold. We spreken hem zo. Ja.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 Probeer ondernemen in de cloud. Nu 30 dagen gratis. Kijk op exactonline.nl. 87654321. Ja, ook de BMW 116d, 118d en 120d. Nu standaard met achterabs automaat en slechts 20% bijtelling.